Gert Kluk met het HNW-Journaal. 40 vliegtuigen van fabrikant Boeing... die uit voorzorg niet mogen vliegen na een incident met een Boeing 737 MAX 9... worden langer aan de grond gehouden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil ze opnieuw inspecteren. Daarna wordt nog een keer bekeken of het veilig is om weer te vliegen met dit type toestel. Wereldwijd worden nu 171 vliegtuigen aan de grond gehouden... nadat vorige week een 737 MAX 9 van Alaska Airlines... kort na het opstijgen een deel van de romp had verloren... In Taiwan is begonnen met het tellen van de stemmen. Het land kiest vandaag een nieuwe president en een nieuw parlement. Vanochtend om 9 uur Nederlandse tijd zijn de stemlokalen in Taiwan gesloten. Grote thema's zijn de economie en de verhouding met China. Regeringspartij, DPP, die onafhankelijk wil blijven, staat er het beste voor in de peilingen. Gevolgd door de Chinese Nationale Partij, die pleit juist voor toenadering tot Peking. Teheran moet de Houthi's in Jemen snel tot bedaren brengen... vindt de Britse minister van Defensie. In de Britse krant The Daily Telegraph zegt minister Scheps... dat het land ervoor moet zorgen dat de Houthi-aanvallen op de Rode Zee stoppen. Vannacht heeft het Amerikaanse leger opnieuw een doel van de Houthi's in Jemen gebombardeerd. In de rivier de Merwede bij Papendrecht is gisteren de jas gevonden... van een jongen van 16 uit Sleewijk die al bijna drie weken wordt vermist. Hij is voor het laatst gezien in een jongerencentrum... Een dag later werd zijn fiets gevonden op een brug over de Merwede. Meer dan duizend vrijwilligers doen vandaag mee aan een zoekactie. Het weer vanmiddag bewolkt met wat regen op motregen. Bij matige westenwind wordt het maximaal 2 graden in Zuid-Limburg en 6 graden aan zee. Morgen eerst regen bij zo'n 6 graden. En doordat de wind gaat draaien naar het noordwesten daalt geleidelijk de middagtemperatuur. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het staartjes en paardie zegt ja Mama zegt dat er man en oude zes ze blijmer is. En dan roept zij uit dat kind de zee ze is hier zo fris. Ze plust een deel bevredigd weer haar vla je oh, rok van op. Maar plotseloo roept ze geel. De zee zit in mijn ogen. aan naar de zand.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 gaan praten en uh, mijn man heeft toestemming gevraagd om te trouwen en toen zijn we in oktober 1950 zijn we getrouwd en zo is dat leven voor mij dus uh, heel wat anders geworden. Uh, ik kwam dan zeg maar als boerdermeisje ineens in het burgerleven en we kwamen daar uh, na de bruiloft kwamen wij uh, aan in pension.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 Fall sie ich ihre Linden, mit ihrem frohen Lachen, möchte ich alles machen, um sie mal zu küssen, aber heute bestimmt gebe ich zu ihm. Münde habe ich ja genug dafür. Ich drehe einfach wo sie hin und sage lieber, wie ich bin. Sag sie dann noch klein ist mir sogar. Ik niet op Der de rosa Monde Is mijn Herz gerade nog frei. Sie lässt mich Noch warten Und lächelt nur van Ferne Ich wüsste nur zu gerne Die anderen es machen. Als Walchen Heb ich in haar Nähe Doch wenn ik sie sehe Wart ik nog een Walchen Aber heute Geef ik te viel, Bunde ik ja genoeg dafür. Ik trede einfach vor en sage wie verliebt ich bin, Sagt in nein, is egal, denn ik wacht niet auf een ander. It's my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 Ondergedeeld in dependant heet dat, bij buren of bij kennissen, mensen die graag uh, uh, uh, gasten wilden hebben. Want alles was welkom natuurlijk. Dat was nog uh, ja, een moeilijke tijd voor iedereen. En uh, dan uh, gingen we ja uh, uh,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 De schilderijen hebben. Oh ja. Daar. En dan is het alweer tijd. Ja. Dus ja.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 Maar toen tijd. zijn jullie verhuisd naar. In 1993 zijn we het hotel uitgegaan. En verhuisd naar... Nou, naar uh, Kostfloren. Uh, 13, 13, het 13 huis daarnaast. Want dat hebben we van toen de tijd van meneer Weven kunnen kopen.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 Om jou te behagen, durf ik alles wagen, en zwiep ik het luchtruim door, dan hoor ik een engelenkoor, dat zingt heel spontaan, laat hij die maar gaan, die kon je zwaar.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 Om jou te behagen, durf ik alles wagen. En zweef ik het luchtruim door, dan hoor ik een engelenkoor. Dat zingt je spontaan, laat hij die maar gaan, die komt juist wel aan. En breek voor ons de trouwdag aan, u mag me echt.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 En zweef ik het luchtruim door, Dan hoor ik een engelenkoor. Dat zingt heel spontaan, laat hij die maar gaan, die komt heus wel aan. Ik spring uit.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 Nou, eh, kwart over elf en ik ben nou pas net uit bed. Gisteren was het eh, kwart voor twaalf, toen was ik nog ineens pas net uit bed. Dus ik doe het gewoon elke dag waar ik zin in heb. Elke dag de hele week. Behalve vrijdag dan. Oh, het is vandaag vrijdag. Oh jee. Drie jaar geleden dat mijn vrouw Jopie is overleden. En ik ben nu na een half jaar zover uh, dat ik zeg: Nou ja, het voordeel is dat ik gewoon kan doen waar ik zin in heb in mijn eentje. Dus ik sta op wanneer ik wil. Ik lees mijn krantje, ik kijk televisie, ik zit gewoon een beetje te niks aan tafel. Maar dat schijnt dus niet te mogen. hè? Een maand geleden komt er hier een vrouw aan de deur en die zegt, ik ben van de thuiszorg. U krijgt thuiszorg. Ik zeg, ik hoef helemaal geen thuiszorg. Ze zegt, ja, u bent een man alleen en die moet thuiszorg. Ik zeg, ik hoef niet. fijn, die vrouw houdt vol. Sindsdien komt ze elke vrijdagmiddag. Is het elke vrijdagmiddag van, uh, joehoe, meneer Barendsen, daar zijn we weer. Daar zie ik als een berg tegenop de hele week. Nou had ik dus helemaal geen zorgen meer aan mijn hoofd, zit ik met die thuiszorg. Ja, dan heb je dat dus. Jo, meneer Bijentsen, daar zijn we weer. Ah, meneer Baardensen, ja? wat valt me dat nou van u tegen? De Want? hele wasmat nog vol. En we hadden afgesproken oh. dat we vrijdagochtend een wasje zouden draaien. Nou, ja, en wat okay. ik in de keuken allemaal zie, nou, dat is een beestenbende. En ik vind in de nou, ijsdag een heel vies oud pak melk. En boven is het een Janbol. U ja. zou uw bed verschonen. U hebt het niet opgemaakt en niet verschoond. Nou, kijk. U als moet dat, thuis leren zelf voor uzelf te zorgen. Als dat bed niet vuil is, mevrouw de Wilde, dan ga ik het niet verschonen, natuurlijk. En ik hoef helemaal geen thuiszorg. Want ik heb u uitgelegd, mevrouw de Wilde. dat ik geen zorgen buitenshuis heb. Dus ik wil ook geen zorgen binnenshuis hebben. Ik wil nergens zorg om hebben, En dat had ik, dat was nou juist het fijne. Dat ik nergens zorg om had, dus ik heb het verder niet nodig, hoor, de thuiszorg. Oh, niet zo knorren, niet zo. Nee, liefde. kijk, als ik, ik kom hier helemaal vrijwillig naartoe fietsen, ja, dat weet en ik wel. En dan moet u niet zo boos doen, nou, hoor, Nou, kijk, als ik invalide had geweest of bed leger, dan had ik thuiszorg nodig gehad. Maar ik heb geen thuiszorg nodig, thuiszorg. En ik wil juist thuiszorgeloos. Ik wil thuis blij, ik wil thuis vrij, ik wil thuis oh, oh, niks, oh, oh, ik wil thuis oh, oh, mij, oh, oh, He, Maar geen thuiszorg, hè? Oh, Parentse. Oh. Nou, nou, ik zal het u nog één keer uitleggen. Kijk, ik doe dit uh, het vrijwilligerswerk, de thuiszorg, doe ik alle dagen van ja, de week. Met behoud van wel. uitkering. Dat vindt onze gemeente goed. Nou, als alle meneer Barendsen nou zeggen, nou, die thuiszorg heb ik helemaal niet nodig. Dan is dat helemaal niet leuk voor mij. Want dan zegt de gemeente, nou, mevrouw De Wilde, uh, wij zullen uw uitkering stoppen. En zoekt ja. u maar een baantje en dan moet ik eindeloos solliciteren. En ik heb helemaal geen zin om thuis achter de geraniums te gaan zitten. Ja, dus doe dat... het nou voor mij. Ja, ik begrijp dat wel. Ja. Kijk, ik, be ik begrijp ja. het wel. Ja, ja. En zorg goed voor uzelf, hè. Tot de volgende week. Doei. Dag. Hé, hey, dat hebben we weer gehad. Nou, laat ik dat dan maar doen. Eén uur thuiszorg in de week. Want dan schijn ik eh, op de een of andere manier toch iets bij te dragen... aan de maatschappij of zo, geloof ik.